Dit is Maut Schreurst met het NOS journaal De vier mannen die gisteravond werden doodgeschoten op Curaçao zijn mogelijk slachtoffer geworden van een afrekening. Lokale media melden dat een van hen vermoedelijk een crimineel was. De andere drie zouden toevallige voorbijgangers zijn geweest. De schietpartij was voor een winkel vlakbij het toeristische centrum van Willemstad. Een van de vier mannen was op slag dood, de rest overleed in het ziekenhuis. Democratische en republikeinse parlementariërs in Washington zeggen dat er geen bewijs is dat president Trump voor de verkiezingen is afgeluisterd. Volgens Trump gaf zijn voorganger Obama een Britse inlichtingendienst de opdracht hem af te luisteren. Eerder deden Obama zelf, de FBI en de Senaat dit af als onzin. Nu zeggen dus ook afgevaardigden dat de claim van Trump ongefundeerd is. Ze willen dat hij zijn excuses aanbiedt.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 Het weer vannacht valt vooral in het noorden regen. Het wordt hier niet kouder dan zo'n 9 graden. Morgen is het regenachtig. er staat een stevige wind. Het wordt hooguit 11 graden. En dit was het. En... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio.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 Nou, wil je meer informatie? Dat kan natuurlijk de playlist voor dit programma 1220 staat klaar op pizelradio.info. Heel veel luisterplezier. This is Eric Scott.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 The traveler has returned, brings guidance in the night, marks the time of new awakenings on our planet Earth.